Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel grote bedrijven hebben nog steeds niet genoeg vrouwen in de top. Sinds begin dit jaar moet bij beursgenoteerde bedrijven een derde van de raad van commissarissen een vrouw zijn. Het zijn de mensen die toezicht houden op de directie. Volgens de krant NRC zijn er in ons land ruim 100 van die bedrijven. Bij een kwart zijn er nog altijd te weinig vrouwen in de raad. Bij 12 bedrijven zijn het zelfs alleen maar mannen. Een huizenmarkt lichtpuntje puntje. Vorig jaar hebben investeerders veel minder huizen gekocht dan eerdere jaren en starters juist meer. Nieuwe maatregelen lijken te helpen, zegt het kadaster. We hebben vleden jaar januari een hogere overdragsbelasting ingevoerd voor investeerders. En het lijkt effect te hebben, omdat we zien dat het aandeel van de investeerders flink is gedaald. Toch is het nog steeds niet makkelijk om aan een eerste koophuis te komen. De prijzen zijn nog steeds hartstikke hoog. President Poetin krijgt vandaag belangrijk bezoek. Het hoofd van de Verenigde Naties is in Moskou om te praten over de oorlog. Overmorgen vertrekt hij naar Oekraïne. Ook daar wil hij horen wat er nodig is voor vrede. En op de rivier De Lek is vanochtend in Zuid-Holland een binnenvaartschip vastgelopen. Het ding ligt een stukje buiten Rotterdam en kan geen kant op. Op foto's van de politie is te zien dat het schip tegen de kade is gebotst. Meerdere sleepboten zijn op weg om hem weer vlot te trekken. De mensen in Barneveld worden morgen op een niet al te subtiele manier wakker gemaakt. Het is daar voor jongeren namelijk traditie om op de ochtend van Koningsdag de brommer uit de schuur te trekken en door het dorp te knetteren. Niet iedereen is daar even blij mee, maar deze jongens gaan morgenochtend gewoon op pad. Nou, het is gewoon leuk dat je met de uh, brommer zo uh, iedereen een beetje wakker kan maken. En sommige mensen ja, klagen, maar ja, het is maar twee uurtjes en dan... Uh... Zijn wij weer weg natuurlijk. Je leest er wel echt echt toe ja. Gewoon de lol die je met elkaar hebt en het geluid. Het is gewoon geweldig. En hoe je ruikt erna, dat is perfect. een en al plezier hebben we met z'n allen. Je krijgt het weer nog af en toe wolken en af en toe een buitje. Maar er is ook veel ruimte voor de zon vandaag bij een graad of 13. Morgen op Koningsdag is het droog. En er is ook meer zon en het is iets zachter. 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Sometimes it doesn't come at all Koffiegekruid geluid. Hoe geluid? Hoeveel hem? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen jongens. Ja. Jaap, Tino, Ger, Frank is nog even onderweg, denk ik. Je was last van constipatie, heb ik gehoord. Ja, erg, hè? Ja, dat is wel vervelend. Ja, en... en de... Als je moet, maar je kunt niet. Ja, maar hij heeft ook last van dunne poep. Ja, dat is niet constipatie. constipatie nee, nee, nee ja. het is tegelijk, hè? Kijk, oh. daar heb je hem al. Oh. Misschien <gulter> dus komt Jan. Maar is het nou, moet je dan uh, pruimen eten of juist niet? Hoe was het ook alweer? Pruimen uh, eten is dus als het vast zit. Witte brood uh, moet je hebben om het een beetje tegen te gaan. Dat Frank, te, dat het... Wat het net en Hallo Frank, we hadden het net over je constipatie. Want daar ben je al laat <gulter> niet. Het op te vallen. Ja, ja. Je moet eerst de kurk eruit halen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, gezellig dat je er weer bent, joh. Ah, kort. Ik heb een plakje cake, jongens, meegenomen. Verse Over constipatie gesproken. Vers cake. Top. Lekker, man. Kopje koffie voor je neus? Ja. Heerlijk, man. Hoor ma weer goed van? Nekmassage? Nou, lekker. Mo Moet je bij Ger zijn. Ah, <laughs> als je eerst een plak cake neemt, dan hoef je drie weken... Zit het allemaal <laughs> lekker vast? Ik zou er niet mee gaan zwemmen. <laughs> nee, is wel luchtig? Het is de kurk waard me in ik zou ja, en wat een, een heerlijke dag weer. He. Gisteren moeten uh, oh, we even over het weer hebben. Want ja, het is toch ja. allemaal wat. He. Gisteren en dan vandaag weer zo'n stralende zon. Het is toch ja. mooi ook. Uh. En, en het leuke is, gisteren stond ik bij uh, The Warrior. The Warrior? En uh, ja, er was iemand ziek, dus ik moest invallen. Mm. En. Uh, dat doe ik dan, weet je gewoon uit vrijwilligheid. Zo ik ben jij ook. Zo ben ja. ik. Zoek jij ook. Uh, zoek je nog een adres om achter de kasten van een pompstation te zitten? Want je bent ik? zelf op de hoek, Ja, dat wel. weet ik. Ja, dat zag ik. Ja, ja nee, maar ik, ik zit natuurlijk bij. Bij de Warrior. Bij de Warrior. Ja, dan mag ja. je niet een conc concurrentiebeding. Ja, inderdaad, het is veel, veel gezelliger met Jim. Oh. En Ingrid. Oh. He? Ja, het is een mooi team, zeker. Ja. En natuurlijk, moet ik eerlijk zeggen, zonder reclame te maken, want dat mag natuurlijk niet. Uh, Service heeft de firma hier wel hoog in het vaandel. Autostrijder, ja, autostrijder.nl. Ja. Dat <laughs> kunnen we nu volgende week ook ja. kijken. Ja. <laughs> de volgende week valenten, uh, we mensen. Ja. Nee, Ere Wie de Toekomst. Trouwens, over Ere Wie de Toekomst ja, gesproken. Uh, Hotel Faber, hè? 90 jaar. Ja, ja mooi echt? Ja. ja. Mooi, hè? Ja, dat is ja, fantastisch, zo. jongen. Dat is wel een icoon. Martin Faber, die sprak ik even vorige week. En, uh, is dat ja, zijn achtergrootvader? Uh, uh, Hoe heet dat? Zover moet ik bekennen, ben ik nog niet in hun geschiedenis gedoken. Volgens mij wel. Dat moet je even uh, doen, Grootvader hoor, wel. Ik vind het wel belangrijk dat je dat weet. Dat is weet. het zeker, ja. ja. En natuurlijk, uh, ja, weet je, het is een, het is een uh, bedoel ik niet denigrerend... 90 jaar, best is het dan ja. niet een tijdje dat ze die matras een keertje omdraaien? <laughs> <laughs> nou, je, het, het is uh, zonder daar denigrerend over te doen, want dat is geen de bedoeling. Het is natuurlijk wel een instituut <laughs> voor zo'n ja, althans vind je, gezelligheid, persen, tapijtjes, ijzer, of dan foto's van je leer? Wij zijn er wel eens bij. We hebben doorgezakt. Ja, toch? En dan stond je achter. Wij gingen naar huis vanuit, weet ik veel, Molly denk ik. Wij gingen naar huis. en dan Even stoppen op het hoekje, om het hoekje En toen kwamen we langs en toen zagen we dat Marcel Meijer had net een foto. Riptra, ja. Riptra, ja. ja. ja. Dus piepte piepten er binnen. en dan zat appje, alcohol en. Uh, en, en ja, de laatste post voor de toch naar Noord-G. Ja, Frank? De laatste post. Laatste post. Uh, hotel Maar we, ook toch altijd, ik weet niet of ze nog steeds erbij We waren altijd klaar voor jazzwedstrijden en toestanden. Ja, en dat Ja, ja. Je ja. ja, ja goed hè. Super, ja, goed. en ik kwam daar, daar erg graag. Elk ja. ik, ik, is uh, galore en uh, ik, had, heen. Ik, had, uh, ik had ooit een idee als ik 65 werd. dat ik daar mijn uh, uh, verjaardag ging vieren met een bingo. Ja. Het leek me zo leuk. <laughs> dat al die gasten gewoon een bingo-kaart krijgen. en we gaan met bingo spelen. <laughs> Ik kreeg het niet echt door de Kamer. Nee, nee, goed. Ja, ik, uh, Siska is ook iets moderner, denk ik. Siska is iets moderner, ja. Dat ja. jij, als het nodig is, kan zijn, laat ik het zo zeggen. Ah, Siska zit nu, nu, nu natuurlijk bij de... Bij de, bij de die wordt de, voordat je het weet de burgemeester. Kan David naar huis? Ja, gaat het zo snel? Ach, uh, gaat het zo de partij? snel. De partij, in de partij. de politiek. het <laughs> ja. uh, Het is allemaal wat, hè? Hey. Hey Frank, hoe, uh, hoe is het verder? Wat heb je van de week gedaan allemaal? Nou ja, de, de week is nog maar net begonnen. Het is dinsdag. En, uh, ja, maar de, ik bedoel van dinsdag tot dinsdag. Dinsdag tot dinsdag, ja. Dat, dat is ook weer zo natuurlijk. Uh, ja, ik ben natuurlijk heerlijk uh, met mijn auto's in de weer. Ik wandel veel. En uh, hier een bakkie, daar een bakkie. En het uh, contact met nog wat oud-collega's met wie ik ook vanavond weer met de vaste ploeg ga eten in Hoofddorp. Oké. Okay. Bij de polderboom. En, uh, en je ja, bent als, als pensionado, dat bevalt jou wel, hè? Dat bevalt me midden, uitstekend. Ik hoef niet meer een kwart voor vijf op, dat doe ik ook niet. Dus ik sta nu om zeven uur half acht op. Ja, meen je dat? Ja, en dan uh, uitgebreid het nieuws natuurlijk doornemen. Want daar ben je wel een paar uur mee bezig, ontbijt technisch. Ja, ook. jij wel, hè? Ja, alleen de, mijn, krant? de preparatie van mijn ontbijt neemt natuurlijk al een dikke uur in beslag. Ja, en de krant uh, moet, moet een papieren krant zijn, hè? Ja, er moet een papieren krant zijn... Uh, daarbij opgemerkt dat ik tegenwoordig ook graag uh, het nieuws op uh, YouTube uh, mag volgen. Frank, doe niet zo gek. Dus uh, ja, nee, dat is uh, modern, modern. Ja, ja. ja. Ja, nou, laten we even gaan. ja Zullen we dat dan maar doen? Want uh, gisteren is hij ons ontvallen. Hij is ontvallen. Uh, en die vrienden. Tenminste, maandag is hij overleden. Maar ik vind het toch wel eventjes uh, plaats... dat we toch iets uh, doen aan de tv. Tuurlijk. En, Want en, uh, er is geen bal op die tv namelijk. En daar hadden ze het uh, wel een beetje over in uh, de jaren tachtig. Toen al maar. Voorzinnigheid. Ja. Met Doris D. hem geplucht eigenlijk nee, in de, nee. deze? Niet Het rare uh, was, uh, Doe zat in die periode bij een platenmaatschappij waar niemand wat mee had. Namelijk de platenmaatschappij van Johnny, Johnny Hoes. Johnny Ho zat bij Telstar. En ja. Telstar was natuurlijk... Ja, die hadden, uh, weet ik veel, vader Abraham en uh, allemaal... Uh, nou, hobbel, niet de minste dus. Hobbelduif en, uh, <laughs> dat was uh, en, en, en Johnny Hoes zelf en, en, uh, en uh, de zanger is zonder naam. En er kwam opeens Doen maar tussen. Een heel ander dus, genre en een ja, ander gedoe. Dus iedereen had, maar, maar niemand had verwacht dat het zo groot zou worden. Nee, maar het was best ook heel raar, want Bertje van Gene, ja. bijvoorbeeld uh, Giel Montagne... die promote de, op... dat heette toen nog op, op, op uh, Losse Groeven... of op ja. Volle oh, Het was eerst op Losse Groeven... Volle -hoeren. Toen op Volle, toeren, volle ja, Hoeren, inderdaad, ja inderdaad. En toen een Nederland Muziekland. Of nee, uh, um, ja, in ieder geval. Ja. Maar het is natuurlijk eigenlijk als je gaat luisteren naar de muziek van Doe Maar, was dat, niet, was dat niet op volle toeren? Nee, zeker niet. Maar aan de andere kant, daar stond volgens mij ook gewoon de golden earring, hoor. Toen was nou, nee, waar, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Volgens... Golden earring niet. Nee, nee, dat was echt de scheidslijn, hoor. Ja, wat ergens, maar ja. dit oh, was dan okay. een soort van randgevallen. Jawel, maar, maar dat kwam ook omdat het bij Telstar zat. Ja, door Johnny Hoestie. Ja, natuurlijk. Hij had natuurlijk die ja, een natuurlijk. Envelop, envelopje met geld waarschijnlijk ja. voor ik, iemand bij de trots. Ik denk het wel. Wij zaten Henk, wel bij volle toeren. En ik weet wel was, hoe die eet. Nee, dat was de Henk <laughs> voor, Ja, ik weet ook hoe die eet. Dat, dat doen ze de Henk Voorrij-constructies vroeger ja. ja. Dan werden er envelopjes... Ik heb het wel eens meegemaakt op volle toeren. dat ik in het buitenland er kwam er een van de Belgische managers naar me toe... voor een van de zangeresjes. En die kwam met een bruin envelopje aan. Oh, uh, kunt u mij vertellen of ik nou... Ik noem even geen naam... Waar die en die is, hoezo? Ja, ik heb gehoord dat ik een envelopje met 1500 gulden mee moet nemen. En dat werd dan onder de armen verdeeld. Ja, ja, ja het is ja, was wel kampioen hoor, en dat soort dingen. In, zo, dat in die was, die periode. Zei, iedereen had vuile handen daar. Ja, ja, iedereen. Maar ook de directie, hè? Ja, zeker. Want de directie gaat gewoon zonder, zonder. Ik bedoel, en dan kun je ons zoeren wat er is... maar iedereen weet dat het zo was. Ja, natuurlijk was het directie, zo. De directie er gewoon van mee joh. Ja, ja. En, en, uh, maar het leuke was dat iedereen... Ja, dat, was, dat hoorde wel een beetje erbij. Ja, dat we, ja, nou ja, het lijkt, dat is een beetje hetzelfde als rook in de auto vroeger of MeToo. Ja. Uh, dat je tegen een vrouw zegt: God, mevrouw, we nog laat open als iemand een knoopje te veel overpakt. Dan ja. word je tegenwoordig ook meteen aangekomen. Ja, ah. en terecht. terecht. En terecht. Kan, het kan ook niet meer. Het is, kan niet meer. Frank, het kan niet meer, hè? Het is, ik word er emotionaal van. Ja, ja, heen, dat zo. Maar goed, he. het is wel een week van, van het verliezen, hè? He. Jan Rot, ja, ja ook. En die ja. vrienden. Ja. ja. Ik doe ik ik niet ja. lelijk naar die manier toe. Maar ik bedoel, René de blond die gaat gewoon door. Als die nou gewoon onder een auto? Ja. Nee, dat bedoel ik niet zo lelijk. Nou, <Fryst2> <ras> <tied tied> je hebt wel gelijk. <laughs> ja, ja, Only the good die, die, die, young, die young, zeg ik ja. dan. Ja. Ja, ik heb nog een clip met hem gemaakt, met Henny, Met Herman, hè? En, he en Herman. Die spelen die зай, nu eh, samen. Sinds een dag of twee, Die spelen nu samen. Dat is toch niet die het Ja, van 50 jaar. Nee, nee, Als je wint, uh, heb, heb je vrienden, vrienden heb je gemaakt. Die? Nee. die? nee, met Herman Brood, ik brood? Ja, ja met, dat is Als je wint, heb, heb je vrienden. Als je wint, heb je vrienden gemaakt, de clip. Oh ja, dat klopt. Ja. Ik het goed. Ja, want ik zag van Xandra Brood, de we van Herman ook. Die plaatste ook uh, op, op Instagram had ik wel een foto van Herman met, uh, met Henny samen. Ja. Die kunnen luchtgitaar samen spelen. En toen was ik bezig met die clip. En hij had heel lang geen clips gemaakt. Maar hij maakte... Uh, na Doe maar heeft hij een aantal clips gemaakt... samen met Henk Hofstede ja, van de Nits. Van de Nits. En, die, uh, en die Hofstede was daar best heel goed in. Zeker. En ik was een soort van uh, uh, persoon in, in, in Hilversum... die clips maakte voor budgetbedragen. Dus ik heb de eerste van Volumia gemaakt. Uh, de eerste van, uh, uh, uh, dat van Herman Brood. Nee, die andere. Um, hoe heet hij ook weer? Ik hmm. okay, vergeet al. Uh, Volumia, uh, Total Touch heb ik de eerste gemaakt. Touch me here, baby, won't you kiss me there? <laughs> ja. wel, wel doorgebroken. Treintje hobbelduif. hè treintje ja. hobbelduif. Ja, en, uh, uh, Maar zo, zo heb ik heel veel, heel veel rare clips gemaakt. En, en, uh, en dat, uh, dat gegeven uh, was voor de platenmaatschappij altijd. Uh, het kostte niet zoveel geld. En dan moet je een loogman hebben. En uh, die kan, uh, dat komt allemaal wel goed. En dan, nou, dan deed ik dat. Op en dan, papier ziet het er goed toe, uit. En toen werd het een hit. En toen gingen ze naar, Tuurlijk, <laughs> naar, naar een maar. ander. Die, maar, en dan uh, werd er een tonnetje uitgegeven. Ja, maar dat is, ja. Ger, dat is natuurlijk story of everybody's life ja, ja. ongeveer. Zelfs met de managers. Ik bedoel, uh, we hebben het zo vaak gezien en meegemaakt... dat een, een artiest, ik noem geen namen... die had dan, hadden dan een manager... en die, had, die droeg, droeg die droegen dan al drie jaar lang een vuile was... en deden alles. Ja. En op het moment dat ze doorbraken met een hitje gingen ze meteen naar uh, uh, een andere manager... die, uh, die gewoon 20% pakte en uh, in een dikke, vette Mercedes van ze reed. Ja, dat klopt. Het was altijd zo'n zo situatie. Ja. Omhoogwaarde trots. Ja. Ja. Maar ja, mij maakte dat eigenlijk niet uit, want ik nee, maakte ja. zoveel clips. Ja. En, en, uh, en op een gegeven moment, ik heb meegemaakt... dat ik, weet je, op een gegeven moment weet je ook niet meer met wie je clips maakt. Nee. Dus ik heb, ken je dat nog, bogey bogey... Bogie Bogie, daar dus zat uh, uh, Tooske Raga's in. Hm. Tooske, en toen heette ze nog Tooske, Tooske uh, anders. Van, Tooske Breugen. Tooske van Breugen. Van Breugen of Breugen. Hartstikke leuk mens. Echt een top is dat. Maar ja, dat, ik vergeet dan dat, dat je die clips hebt gemaakt. Dus op een gegeven moment kom je zo iemand weer tegen. En dan is het, hé hey En ik denk, waar kent hij mij van? <laughs> het is echt heel hetzelfde met, uh, met uh, Eddie, Eddie Zoe. Die had ook een beentje, heb ik ook een keer een clip meegemaakt. Maar dan weet je dat niet meer, weet je wel. Dat, ja, wat, en dat is, het is wel heel bijzonder, ja. Weet, weet, je niet je ja weet je wie momenteel heel veel clips maakt? No? Willem Holleder, paperclips in de gevangenis. <laughs> ik ja. ja, dat is wel zo. Het is een lekker stuk cake. Oh, ik denk, ik neem een halve, maar ik heb inmiddels nog... Nee, het is met kerstjes stukjes kalknagel. Maar heb je die vandaan? Dat zeg ik niet. Oh, je mag geen reclame maken. Nou jij wel. Bij Bertram. <laughs> uh, ja, uh, we... Niet bij van versen, dat oh. Weet nee, jij, ja. homofiele Bulgaarse bijziende monniken... met de anusgepundig deeg. Ja, dit is uh, inderdaad een heel speciaal deeg. Ja. Ja. Oh, ja, dat hoor. is dat deeg. Ja. Ja. In een lepra-kolonie uh, knijden ja. ze dit. Nee, ik heb hem... Dat is een leuk ja, nog, een, nog, een, nog een leuk nog nummer van, uit. Doen we nog iets uh, van Jan Rotten? Van Doemar? Of ja, Doemar nou, van Jan Rotten. We oh, moeten ook nog, nog iets uh, draaien. Oh, nou dan? Wel, ja, jawel. Wel, wel, wel. is wel nou genoeg geweest. Counting Sheep. Ja. Oh, dat is een mooi oh, nummer. Wel, dat is een, dat is een wel, wel niet nummer. Is mooi nummer. Maar ik denk niet dat Gert dat nu bezig is. Dus. Nee. Maar Gert, je, je moet ook een klein beetje rekening houden... met de emoties van mensen. Ja. Nee, maar Waarom zit moe... je niet open? Ja, dit is ook wel heel erg leuk. Ja, natuurlijk is het leuk. Wat gaan we doen? Ziel. Ach, lekker. Maar. Crazy. Nou, daar komen we zo op terug. Ja. ja. Want uh, we hebben straks Hans ook nog, hè? Het is 11, Dus. Komt goed. Oude Rups, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja, het ja, is half elf, hè? Dus. Goedemorgen, Hans! Goedemorgen, jongens allemaal. Goedemorgen hi, hey, hi. Hey, hey. Wat een heerlijke cake hebben jullie staan, hè? Ja, dat ja. wil ik niet weten. Oké, het zien. <laughs> ja. ja, ik wil het zien te worden. Hans, ik hem Hé, jongens, ik heb niks met die cake gedaan, hoor. Oh. Nee, Volgens mij heb jij aardig wat te melden, Hans, vandaag over sportief uh, nou, nieuws. Nou, ja, ja, goed, uh, ik concentreer me maar op de Formule 1. Ja, het is, uh, de wereld ziet er heel anders uh, opeens uit voor uh, Red Bull. Ja, hè? Want het uh, was natuurlijk een, een uh, geweldige race hè, voor uh, Max Verstappen. En ook voor uh, Perez, de eerste 1-2 voor Red Bull. En volgens nee, mij zijn, zijn er nog nooit zoveel punten uh, op één Grand Prix naar binnen gesleept door één coureur. Eh, uh, Inderdaad, want uh, we hadden natuurlijk wel de sprintrace nog. Nou, ja, en de sprintrace was Max al uh, behoorlijk uh, uh, sterk, want uh, ja, hij uh, uh, hield zijn banden heel goed. En uh, ja, u hebt misschien gezien, die inhaalactie op uh, Leclerc, die was fenomenaal. <sik Tower> En uh, ja, hij pakte daar toch acht punten. Ja, uh, Ja, die, uh, die zijn er nooit gepakt in een sprintrace natuurlijk. Dus dat zijn extra punten allemaal. Ja, plus de 25, uh, de 26 eigenlijk, want de hele snelste ronden nog. Dat zijn er al 34. Ja, dat, is, dat is er nooit, nooit gebeurd inderdaad, Dat er zoveel punten gepakt zijn in één uh, weekend uh, Formule 1. Dat is op zich wel leuk natuurlijk. Ja, goed hè? Uh, de, nou, ja, de race was ook uh, geweldig. Hè. Ik bedoel... Uh, ja, uh, hij was zo sterk, uh, Max. Uh, eerste weg, huppakee. Uh, en uh, ja, die fout van, van uh, Leclerc, die was opvallend natuurlijk, hè. Hij, uh, ja, hè? Uh, ja, hij ging veel te snel die, die, die Kudupstans op. En je zag hem echt in, in de vertraging ook, uh, nou, ik denk wel 10 centimeter boven, in de lucht hangen. Dat was wel een, een gaaf gezicht. Ongelooflijk dat hij trouwens ook door kon gaan, want ik dacht van... Uh, de de hele voorophanging is ook kapot. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Hij werd nog zesde, euh, onze vriend Leclerc. Maar het was natuurlijk een enorme fout. Hè. Je zag hem ook na de race euh, ja, bijna in huil uitbarsten. Want hij had wel door dat hij, dat hij zelf die fout maakte, natuurlijk. En, euh, ja, dat is heel opvallend hoor. Dat Leclerc die fout maar Want hij euh, is normaal heel sterk wat dat betreft. Uh, nou ja, Kon je ja, niet samen met hem een lekker yanky Yankee doen? <laughs> nou ja, dat bedoel ik. Nee, helemaal, dat kom ik zo nog wel even. En uh, ja, hij was ook een beetje yankee janky. hoor. Dat uh, klopt ja. Maar goed, uh, uh, wat opvallend nog in de race verder was: die derde plaat van, uh, van Norris. Die wordt zo leuk, hè? Die, goed hè? Leuke jongen ja, ook. Ja. ja. Een leuk jong vind ik dat. Ja, een leuk jongen is het. Maar Hans, ja, ja. dit is toch gewoon nu even de nieuwe generatie. Los van Perez, is natuurlijk een beetje een oude stoempert. Maar Leclerc, Norris, Verstappen, dat is gewoon de ja, nieuwe generatie. Hè? De Alonso's, de Vettels en de Hamiltons, dat zijn de ja. oude stoempers. Vergeet Russell ook niet. Dat klopt. Ja, die ja. jongere generatie komt er echt aan. Dat zie je wel. En, uh, ja, dit, dit is natuurlijk een soort uh, computerstal geworden. Heel duur op dat stuur. En uh, ja, je moet, je moet, je moet er heel, heel goed in thuis zijn om dat goed te doen. Ze lieten op een gegeven moment ook nog een stuurt, uh, echt van dichtbij zien. Nou ja, als je ziet hoeveel knopjes daarop zitten. Je moet er echt weten, precies weten wat je doet natuurlijk. Hè? Dus, uh, nou ja, knap. Uh, de totale ontmastering van Mercedes hebben we gezien. Dat begon al in de, in de sprintrace, uh, waarin ze het flikte om na 21 rondjes had, had uh, uh, Hamilton 41 seconden achterop Verstappen. Dat is, is ongelooflijk veel, 41 seconden in 21, uh, 21 ronden. Uh, nou, in de race ook, uh, uh, het was natuurlijk dramatisch voor uh, Hamilton. Hij werd gelapt gelap nog door uh, Max Verstappen. Of wil je nou naar Max Verstappen nog zien zwaaien, of niet? Toen hij er langs reed. Ik dacht dat ik hem zag zwaaien naar uh, Hamilton, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Oh, dat nee, weet ik, dat heb ik niet gezien. Nee, ik heb het ook niet gezien. Had je al een flesje chardonnay op toen je het zag? Ja, misschien, misschien hadden jullie het nog gezien. Nou ja, eh, eh, je hebt gelijk, Tino, dat, dat, dat gehuil dat, dat, van, van die to Toto Wolf. Sorry dat ik deze wagen heb gegeven, dit en dat. Ja. Ja, Jan Lammers, die, die riep... <laughs> Jan, Jan Lammers zegt. Knalhard erover. Ja, oh, je ja. ja, dat hu ja, Huili Huili moet een keertje ophouden. Die krijgt ja. gewoon uh, 60 miljoen per jaar gaan bereiden met je bek, man. Ja, ja. En, uh, <laughs> ja je moet dit ook uh, gewoon slikken. En, ja, het is. Uh, uh, gehuil. Maar, ja, dat gehuil. Hij is dat dan in positieve zin, die wolf, maar hij is het toch dan ook in negatieve zin. Ongelooflijk dat de, die man dat allemaal uh, zo, zo zegt. Dat is uh, heel, heel raar, inderdaad. Nou, ja, maar Russel, die werd gewoon vieren in die wagen. En. Uh, dan kun je zien dat uh, Hamilton toch helemaal de weg kwijt is hoor. Want uh, 13e plaats. En uh, ja, die, die Russell pak gewoon uh, nog een aantal punten voor uh, Mercedes. Uh, het is toch dezelfde wagen lijkt mij. Dus, uh, maar goed, Hamilton uh, uh, is misschien met andere dingen bezig. Hij uh, heeft een bot gedaan hè, samen met uh, Serena Williams, de tennister. Uh, hij heeft, wilde hij een bot doen op uh, Chelsea. Heb je dat nog gehoord? Ja. De voetbalclub. En uh, ja, dit, dat is een, een bot van Martin Broughton. Dat is uh, voormalige eigenaar van Liverpool. Die wil dan uh, Chelsea overnemen van het En die Hamilton en uh, die Julian Williams zullen er allebei 10 miljoen uh, euro in stoppen. Nou ja, goed. Uh, Max uh, die, die reageerde er ook op. Hij zegt, nou, ik zou nooit uh, Ayers willen kopen. Hè? Hij is PSV-supporter. Uh, Hij zegt, ik zou nooit Ayers kopen. Want de Hamilton, die Hamilton die, is een, een groot fan van Arsenal. Een, een, ...een andere club uit, uh, uit Londen. En uh, ja, dus uh, hij vond het maar vreemd... ...dat hij Hamilton daarmee bezig was. Maar goed, misschien is het belangrijker voor hem dan... Uh, ...de Formule 1 op dit moment, hè. Dat uh, zou kunnen. Hij is ook uh, met meisjes wil er ook acteur worden... ...en hij is bezig met de kledinglijn. Die man is met z'n alles bezig. Ja, hij is met z'n alles bezig, ja. Hoe hij ook... Uh, zijn ook komt lopen in, in, in merkwaardige outfits. Ja, sommige zijn mooi... ...maar andere die zijn uh, echt uh, lachwekkend. Maar hij komt dan altijd met een hele aparte... Uh, ...outfit komt hij dat spiel. Die Bastien-Adriaan-outfit vind ik de mooiste. Ja, niet ja. ja, die is goed, hè? Ja, ja die was zeker mooi. Dat was wel heel mooi, inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja. Zeker, zeker. Maar uh, Max Verstappen... ...pakt ook nog een andere uh, belangrijke prijs. Uh, de Lausse, Award. De Dat is een soort Oscar... ...voor de sportwereld, hè. Het is een jury van 71... ...oud topsporters die dan... De, ...zeg de, maar, de man van het jaar... gaan uh, ...of de vrouw van het jaar gaan... gaan uh, Zoeken. Nou ja, uh, Nadal won het in 2021. Hamilton heeft ook al een paar keer gewonnen. Uh, en Schumacher heeft er gewonnen. En, uh, hij, hij werd in, uh, niet genomen hier met Tom Brady, die hele beroemde Amerikaanse vermerken, ja, voetballer. meerdere de Meerdere gegaan. Ja. Die, die, die Die hardloper. Uh, Lewandowski, de voetballer van Bayern München. Nou goed, uh, Max Verstappen werd verkozen. Dat is op zich wel mooi natuurlijk. Hè. Hij is de eerste Nederlander die dat uh, heeft gepresteerd. Nee. Zoals, zoals... Paralympisch heeft Esther Vergeer hem ook al gekregen. Nou ja, je moet hem uit laten praten. Ja. Tot, oh. alleen een... <laughs> Esther Verger, is een gehandicapte sporter die yes. hem ook gewonnen heeft. Je bent aardig om de hoogte, moet ik zeggen. Heel goed, ja. Ja. Ja. ja. Heel goed, dan. Het is pas sinds 2000 deze prijs. Dus, uh, ja, precies. Ja, krijgen heeft hem nooit kunnen winnen, bijvoorbeeld. Hey, ik had nog een vraagje aan je. Hoe, hoe, ja, hoe kijk jij? Kijk jij Fireplay met geluid uh, van Olaf? Nee hoor, ik heb gewoon de... Nee, dat vind ik allemaal maar gedoe. Ik, ik heb gewoon de... Uh, commentaar van, van die twee jongens en... Uh, wat ja, vind je ervan? Nou ja, ik zet hem af en toe ook gewoon uit. Want ik zie zelf ook wat er allemaal gebeurt. Maar ja, zij zijn lullen gewoon veel te veel. Het is... Ja. Een, uh, informatie. Wordt wel beter. Nou. Ja, je, ja, ik vind hun informatie ook niet echt... Uh, heel goed hoor. Ik bedoel, uh, ze kunnen veel meer uh, vooruitkijken in de race dan verslag geven van de race. Want je ziet zelf al wat er gebeurt, hoor. Ja, dat is waar. Dat heb ik met voetbal ook vaak. En dan denk ik van, ja, dit, dat zie ik ook wel, maar kom nou eens met achtergrondinformatie of uh, zeg eens wat, wat, wat leuks. En, maar ja, dat, dat zijn die jongens niet. Die zijn, ja, ik weet niet. Dus ze zijn uh, zo uh, druk bezig met, met, met, met die race en dan um, kijken ze ook niet wat er bij anderen gebeurt. Weet je wel. Ze zien mensen de pit zien ingaan en ik moet zeggen dat dat uh, uh, Olaf dat veel beter doet. Maar kijk jij met het commentaar van Olaf Moll of niet? Ja, ja, ja. Ja, Ja, ja ik ja. moet het nog eens uitdoen hoe dat moet. Maar uh, ja, dan moet je ook weer een, een app van Grand Prix Radio hebben of zo, hè? Dan moet je een uh, app van Grand Prix Radio hebben... en die kan je dan zink uh, leggen met je beeld van... Uh, van uh, ja. Of formule voor F1, weet je wel? Je hebt ook die app F1. Kan je, en als je een Apple uh, TV-apparaatje hebt, dan, uh, dan heb je eigenlijk kan je overal uh, apps voor zien. Dus Formule ja. 1 en Fireplay en, uh, en uh, dus daar uh, ook Ziggo. Dus daar kan, eigenlijk met een Apple TV kan je alles besturen. Kan je ja. opnemen en kan je. Uh, en daar, uh, oh, okay. daar laat je het zien. En dan, uh, nou ja, als je het gezien hebt, dan uh, nou ja, zet, je, zet je het geluid eronder. Uh, uh, ja, ik, ik, helaas heb ik het geld niet voor een Apple TV. Ik heb gewoon een, een, een simpele Samsung. Maar ja, die doet het ook goed, hoor, moet ik zeggen? Dus, uh, nee, maar daar gaat het ook prima mee. Ja, uh, daar kan het ook mee, hè? Ja, inderdaad. Okay, nou De uh, Apple uh, TV is gewoon, is gewoon een kastje. Dat kost 40 euro. Dat kan je op elke televisie aansluiten. Nee, Mooi. dat is uh, Google... Uh, Google... Google, um, um, uh, Google okay. iets. Nee? Chromecast. Chromecast. Dat, dat heel is. goed, heel goed, Jaap. ja. We zouden er een keer in, in gaan verdiepen, maar uh, mij zegt het op dit moment uh, heel weinig allemaal. Hou dat zo. Ja, nou, zo lijkt mij... Is heel technisch, een, ja. heel technisch. Nou ja, 32 puntjes zijn er nog tussen Leclerc en Max Verstappen, hè, in het voordeel van uh, onze vriend uit Monaco. Um, en en uh, bij, bij de constructeurs is het nog maar 11 punten, dus ja, de, de, de, de verschillen zijn een stuk minder geworden hoor, eerlijk gezegd. Die Leclerc die werd nog even bestolen van een horloge. Nou mee? Ja. ja, wat een verhaal hè? Een uh, ja. ja. Richard Mille uh, horloge. Ja. Uh, van, van sponsor Ferrari. De waarde wordt geschat op 300.000 euro. Ja. Moet je Bij, geen uh, geld voor klokkie, uh, toch? Ja, daarom. De... Uh. Uh... Maar kun je er ook op zien hoe laat het is? Dat weet ik niet. Ik kan ja. hem wel met bellen, heb ik gehoord. <laughs> ja. dat is, dat is, dat is... Die horloge waar je van alles mee kan, maar weet je ook hoe laat het is? Ja, ja, ja, ja bellen, <laughs> wordt lekker, bellen wordt lakker. Maar ja, ik denk dat hij gewoon uh, verplicht wordt om met zo'n uh, apparaat. Ja, dat klopt. He, want, hij uh, heeft hij is speciaal voor hem gemaakt. Ja, speciaal voor hem gemaakt. Ja. Ja, normaal ga ik er niet met een horloge van 300.000 euro lopen. In, in, in een, ja, let wel, in een Italiaanse stad, hè? via radio. Ja, dat ja, is niet zo handig, hè? Alleen als je crimineel bent. Ik, ik ga naar uit. via op vakantie trouwens. Nee, dat is wel leuk. Ja. Dan laat je Rolex ik... met thuis dan. Ja, precies. Ik ja, ja. Ja. Ja. laat mijn ja. ja. klokje thuis. En neem gewoon een oud, oud uh, uh, ei. Maar het tikt nergens anders, hè, als je hem thuis laat. Hè? Ja. ja. Klokje thuis. Nee, zo en, ook, en, ook, en, vindt, tikt het nergens. Heb je zo'n dure klokje geld of niet? Ik heb ooit een Rolex gekocht. En toen mijn buurman is helemaal Rolex-freak. Dus die zag dat bij mij en die zegt... Is ik, ik, ik, nee, nee, nee. Andere... <laughs> en die, uh, die zag het bij mij en die zegt van... Ik geef je dubbele wat jij ervoor betaald hebt. Zo. Dus het is nu al gewoon een dubbele waard. Als je wil uh, investeren, in, uh, dan moet je dat in, uh, in een Rolex doen. Ja, met nee, een je wijn en uh, wiskieren kun je goed mee verdienen. Een maar ik heb, een, uh, uh, ik heb er anderhalf jaar op moeten wachten ja dus je, en, en moet je maar kijken bij, uh, bij als je op, uh, op de dam bent heb je daar Gazan ja. op de hoek en die die uh, horlogezaak. Dat is een hele dure juwelier en uh, die hebben één hele uh, etalage uh, ingericht voor Rolex die is Klap. leeg maar dat is dat is dat, <laughs> dat is, is natuurlijk niets meer te krijgen ja, maar dat is vraag en aanbod net zoals ja, heb je zo'n tas van Hermès of zo of weet ik wel als ja, ook, ook zo'n tas van 3000 euro en dan moet je op een wachtlijst dus wat ja. ze doen met, met horloges, met auto's, ook van Ferrari, als je die wil hebben. Ja, dat is, dat is dan zo. moet je gewoon anderhalf jaar wachten. Dat doen ze alleen om, weet je wel, vraag en aanbod om ja. te creëren. Dat ja. is alleen maar, dat is alleen, gewoon marketing. Alleen over auto's gesproken. Ik zou niet langer meer op een Formule 1 Mercedes zitten wachten. hoor. Dat, dat, dat mag nog wel een paar jaar duren. Die zijn nou, toch ja, ja, ja, niet vooruit te branden, die auto's. Ja, bovendien, jouw krantentassen past niet achterop. Nee, daarom. Hij zou ook aerodynamisch niet uh, verantwoorden. last <tot> van <parenging>, poor <Ja, tot> dus. ging. Ja, en en uh, ja, er zijn ik, te veel drempels. Gerard, oh, ja. oh, als het goed is, moet jij op je horloos kunnen zien dat het nu 10.44 is. Hè? Dat ja, klopt geheel. Ja, waarom moet ik me stoppen, jongens? Omdat, ja. Geen er meer? Ik jullie, schop ik jullie alle show in de bar. Heel goed. Ik nog heel veel succes. Heb en hou het goed. En nog in met je verjaardag, hè? want je, ja, was, uh, je ja, werd uh, 51 ja, ja, ja. afgelopen week. Ik heb het gevierd in de bij het restaurant. Maru? Goed, goed, hè? Lekker, man. Koffie strak? Okay. Hey. Ja, ik ga jullie goed en ik zie jullie met Paulie dag. hè. dag. Doei, doei, Hoi. I remember hmm.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 I was to your doorstep on the daily, you made me go crazy, all the fame and all the fortune couldn't change. Ah, nee, ja, is dit is... Uh, ho, ho, ho, <laughs> jongens. Ho, ho, zo kan nu niet werken. Maar voor de rest heb ik ook niet heel veel mee. Hoor. Vincenzo, Vincenzo heette die jongeman. Oh. Daly. Daly Vincenzo. Waar komt hij vandaan? Ik heb geen idee. Ach. Hij uh, zingt. Heb ik gehoord. Net. Dus wat dat betreft... Uh... Hey, opa's? is een opa's, hè? Ja. Um. Ik weet niet wat vandaag de kinderen, van jullie geboren zijn, of dat ze uh, van, die, van die pool in een bepaalde leeftijd, een bepaalde momenten, dat kinderen geboren worden na oud en nieuw negen maanden, weet je? Dat zijn van die ja, dingetjes. Ja, zoals je nu corona. Ja, ja. precies. Ja. Uh, waarschijnlijk ook, ja, de coronakindjes zijn er ook. Uh, maar er is dus een familie in het Brabantse dorpje Odilia Peel, ja. Raks. Uh, dat noem ik even de driedekker. Op 15 april is, uh, bij, uh, is een kindje geboren uh, bij de moeder. Ashley. Uh, 29 jaar was die vrouw. Op 15 april kindje geboren. Wat blijkt? Haar moeder is op haar 29e bevallen van haar. Op 15 april. En nog gekker, haar grootmoeder is van haar nee, moeder of... bevallen. Ja, op 29. Dat is wel heel op haar 29 ja, dus. Die drie, zijn dus alle drie op 15 april geboren. Ja. En alle drie bevallen op het moment dat de moeder 29 was. Dus er zijn drie vrouwen in die familie die op 29 april... of op, op, op, op 15 april een kind ja, hebben ja, dat, dat zie je niet, ja. Dat is echt krankzinnen. Uh, zou je krank wat kopen dan? Ja. Kijk, mijn, mijn... Maar ze zijn nu aan het kijken op uh, 2051, staat in de agenda nu. Of het kijken of het dan ook lukt. Ja. <laughs> ja, je moet, je, moet je... Ik kreeg ik een, een video van mijn uh, kleinkind. Ja, aan me. Mm -hmm. mm -hmm. Ik, opa. Gaat die oma, hè? Oma bellen. Appa. opa, opa. Opa, Appa, appa, Met ja, apple? <laughs> <Ja>? <laughs> Is dat een apple? Ja? <laughs> is apple. een apple? Ja. <laughs> is dat een apple? Je? Apple. Nee, opa. Oh, nee, apple. apple. Nee, is dat een apple? Ik hoor het duidelijk. <laughs> <Maar> is dat een <laughs> apple, weet Ja, ja, ja apple. absoluut, absoluut. Ja, Heet dat kind een iWatchman? Apple. Auto, We wil een auto. Wil eerst een auto? Ja, echt geloof zijn die kleinkinderen voor jou? Maar het is zo grappig dat die kinderen, die, die, die, die, die, die oudste, die is twee, helemaal lijp van auto's. Ja, ja, maar niet een kinderen. beetje. En die andere helemaal niet. Nee, nee dat is... maar ik vind ik prima. Zijn, zijn het beide jongetjes? Ja. ja. En nu komt er nog een jongetje bij in augustus. Zo, kan dus maar door. Dan, uh, ik kom met uh, beschrijpend muisjes, jongens, hier. Heel goed. Welke kleur? Ja. ja, geel. Nou ja, ja, en, ja tegen, en tegenwoordig en willen ze mensen, de, de moeders in de aanbouw dat al uh, weten. Hè? Of het een jongetje van mij Ja, niet, Wij hebben het, het nooit weer. geweten. Nee, wij ook niet. Wilden het ook helemaal ik was nog blij doen. dat hij niet blafte. Ja, laat <laughs> ja, nou, je het wat moeten moet uitleggen. Humor ja. is heel persoonlijk, ja, dus ja. is het ook, ja, ja. Dat is het ook, Dat is het ook. Maar noem het maar humor. Ja. <laughs> Nou, muziek, jongens. Ja, ja. nog meer muziek. Nee, nee, Frank zit klaar. Of, uh, Kom, of Frank, Frank zit klaar. Heb je een verhaal? Nou verhaal. ja We hebben het net over bizarre verhalen, maar op een gegeven moment uh, in Amerika was een 19-jarige jongen, bijna drie jaar geleden, werd hij als uh, vermist uh, opgegeven. Maar die hebben ze dus nu uh, slapend teruggevonden ja. bij een benzinestation in de Amerika-staat uh, Utah. Ja. ja. heeft hij drie maanden geslapen. Dus die agenten die, die troffen uh, Conor Jack Oswald in Summit County. Nou, dat iemand een melding had gemaakt. Volgens mij ligt daar buiten tension venten te pitten. Als ik jullie was, zou ik even gaan kijken. Maar goed, dat hebben ze gedaan. De dat, Ze hebben hem meegenomen. Vingerafdrukken, gescand. En de, nou ja, de politie die slaagde er dus in om hem te identificeren... als de persoon die in 2019 door zijn ouders als vermist werd opgegeven... in Clear Lake, Californië. En de familie van Aswald heeft jaren naar hem gezocht. Flyers uitgedeeld en de bomen geplakt. Dat werd ik van Alles gedaan om die jongen terug te vinden... Zij is zelfs uiteindelijk terugverhuisd naar zijn geboorteplaats in Idaho Falls. In de hoop dat hij misschien daar zou opduiken. Geen spoor van de jongen. En op een gegeven moment uh, ja, is hij dus toch na drie jaar, hebben ze hem gevonden, notabene bij een pompstation, terwijl hij niet eens zijn auto had. Tenminste, maar detail, de jongen was autistisch, hè? Autistisch, Dat ja. Het was niet dat hij is weggelopen of zo. Het was een Nee, jongen, dus een Hij jongen, had zelf het, waarschijnlijk geen idee waar hij naartoe was. Het nee, is dus ja, ja, om je in het brein maar te brengen. Maar ik ben je wel blij. Absoluut, ja. Want, ik weet uh, niet of hij maar, blij is dat hij weer thuis is? Ja, ja, ja, maar ook dat is iets met, met ja. autisme. Ik weet niet hoe zwaar maar je hebt al zwaar, zwaar autisme, hoor. Dat je ja. weet het moet. Kijk, ik heb het een klein beetje, denk ja. ik. Een ja. <laughs> klein beetje? Ja. Toch nou, nog een stukje muziek. We zijn blij ja. ja, dat je hier bent. Ja, want dat is. Uh, als ja, je, je zijn, mij hè? aan slapend in de tuin hier voortreft, dan moet je maar even bellen. Ja, dat is goed. Wie moet ik bellen? Bel, bel maar iemand. Gewoon iemand. Gewoon iemand. Gewoon iemand. Gewoon iemand. <laughs> I'd say love was a magical flame I'd say love would keep us from pain Had I been there Had I been there Ja, een beetje opletten natuurlijk. Maar het ging over goochelen. Ja, dus het hele leven hè? Nee. Hele leven moet je een beetje opletten. het ging over goochelen. En Hij had, hadden het over had Michael Jackson, ladies and gentlemen. Zo heette namelijk George. het album. Oh. Maar, ja, nee. Ja, nee ja, ik, ik, ik, ik moet, af en toe moet ik Jaap even bij het les houden. Go ja, met woorden. Nee, we hadden het ja. over goochelen tijdens het uh, nummer. Goed, ja, goochelen met woorden. Ja, maar, Dat Hans Persson eh, een aardige man was. Ja, Hans Persson is een hele aardige man. Ja, is een bijzonder vriendelijk mens. Hij is net weer terug uit het ziekenhuis. Maar ja. jij zei het net over, had het net over dat. Iedere keer als je hans Kastan tegenkwam. en ik heb hem een aantal keer ontmoet, best wel vaak. Doet hij een trucje? Ja, het, daar werd ik op een gegeven moment ja. helemaal moe van. Ik, weet je, hans, ik kom hier om je te interviewen. en toen toverde je weer inderdaad een sigaret uit mijn oor. Van een muntstuk uit mijn reet. Ik werd er helemaal gek van: stop nou met die gekkigheid, man. Ik weet dat je kan goochelen, weet je wel? Ja, maar hij kon het wel heel goed hoor. Ja, nee, maar het was ook heel irritant een dat je niet, magic. Ja, dat je niet kon zien hoe hij deed. Weet je wel, dan, dan denk je, ja, Hou eens op, dan moet ik altijd aan een oude G denken. Die had ja, bij de opa ja. van Paula zo'n trucje met dat, met dat muntje. muntje ja. Ja. Dat is ook zo briljant. Ja. Ja. Die oude is dat ook nooit. Ja, mijn vader had zo'n duim. Begrepen, zo ja. duim die moest, ik ja, weet niet meer wat die een plastic denk. duim die eroverheen overheen Ja, ja. Ook, maar je zat er met je ja. snuit op en je zag ja. toch niet hoe dat ging. Dat er nee, en andere die deed hij altijd bij die kleinkinderen. En maar ja. je wil het ook niet weten. Nee, je wil het ook niet Lekker, weten. Uh, Richard Ross, dat wa, dat was, hij is nog Jong ja. goocheler geweest. Ook, wel je wel, uh, uh, juggling hoe dat heet. Uh, daar kwam ik wel eens, uh, die had een magic art center in Hoofddorp. Daar had hij zo'n gogelshop. Volgens mij bestaat die nog steeds. En daar had ik het zelfs met hem over gezegd. Ja, maar zei hij tegen mij, Tino, dat wil je helemaal niet weten. Hij zegt, tuurlijk kan ik jou vertellen hoe de doorgezaagde weesmeisje werkt. Maar je wil het niet weten. Mensen willen besodemieterd worden. Dat ja, weet, dat ze, klopt, ja. Er is namelijk zo'n serie geweest, op ontmaskerd. Ja, maar dat is ook helemaal niet leuk. Het, is helemaal niet leuk. Nee, nee, nee dus vind ik ook. Je wilt toch een beetje, ja, als je het wil ja. weten, ga dan kijken. Weet je ja. wel, maar je wil bedot worden. Dat ja, ja ik ben, het, ben ik helemaal met je eens. Ja, dat klopt. Alle geheimen moet een beetje, weet je wel, ja. ja. Ja, mensen die vinden, dat doet me ineens denken aan een, aan een heel ander, toch wel een beetje vergelijking, maar een heel ander verhaal. Vroeger had je hier bij het burgemeester van Venemaplein... die Aral benzinepomp. Ja, ja. En daarnaast, we later nog eens een sportschool... of misschien zit die er nog, werd gevestigd... had je de autohandel van de twee gebroeders er te zet. Maar die zaten dan zomers in die dikke, veel te bruine lijven... met ontbloot bovenlijf, ja, Eerlijk gedecoreerd met goud. aan de ene hand een blik bier, aan de andere hand een sigaar. Daar voor de deur. En toch kochten mensen daar auto's. Ja. Ik... Ik kon dat gewoon nooit rijmen. Wil je ook persoonlijke nee. misers worden? Ja, ja want die auto ja. die je daar kocht was ja. ook uh, een grote gogo veelal. -go dus dan denk ik van ja, dat is me nou, het het klopt enige, helemaal. Ja, wat ja, de ja maar mensen, het, mensen willen persoonlijk niet worden. Maar het nee. enige wat ik, wat, ik nog wel, wat ik dan wel wil weten is, zoals van David Copperfield. Die maakt dan een olifant weg. Of een heel vliegtuig. Ja. bizar Die zou ik wel willen weten David Copperfield trouwens. Ja. die gaat de, de, de Maar alleen omdat ik maar mijn schoonmoeder een keer ja, heb. Kunnen op. we hem wel ja. even wachten? David, we bellen voor elkaar? Ja. Goed, oh, ja. David Copperfield. Kunnen we hem wel David Copperfield gaat, uh, gaat dus, uh, de Grand Prix van Las Vegas afvlaggen. Uh, dus oh, ja. dan verdwijnen al die ja. Formule 1 ik eens hengen of ja. een weg ja, ja. Goed, uh, we gaan op uh, naar het nieuws uh, van uh, 11 uur mensen. Want, uh, ja, want anders worden we vreed onderbroken... als we op een gegeven moment bezig zijn met een verhaal. Dus ja. het volgende uur uh, staat uh, nog op stapel van deze kant nogal. Ja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van uur.